12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne en de rebellen in het oosten die worden gesteund door Rusland... hebben opnieuw gevangenen geruild. De rebellen laten 55 gevangenen vrij, de Oekraïnse regering 87. De vorige ruil was twee jaar terug... De oorlog in het oosten van Oekraïne begon ruim vijf jaar geleden. Begin deze maand sloten de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky een akkoord dat een eind aan die oorlog moet maken. Drie maanden geleden was er ook een grote gevangenenguil, maar dat was tussen Oekraïne en Rusland zelf. Een vrouw van 83 uit Capelle aan de IJssel is met een babbeltruc... beroofd van tienduizenden euro's aan sieraden. Ze stond in de lift met een man die zei dat hij in haar appartementencomplex... bezig was met de waterleiding. Even later belde hij aan en vroeg of hij ook bij haar even de leiding mocht controleren. Volgens de politie hield de man het slachtoffer aan de praat... terwijl een vrouw de sieraden meenam. De buit is bij elkaar zo'n 60.000 euro waard. Winterse kou heeft in Bangladesh aan zeker 50 mensen het leven gekost. Op veel plaatsen in het land is de temperatuur gezakt tot een paar graden boven nul. En dat is in Bangladesh extreem koud. Vooral arme fabrieksarbeiders hebben geen geld om warme kleding te kopen. Veel mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met longontsteking. Verwacht wordt dat de kou in Bangladesh nog zeker een aantal dagen aanhoudt. Vanwege de ongebruikelijk hoge temperaturen in Moskou... heeft het gemeentebestuur op een aantal plekken kunstsneeuw gedeponeerd. Zo ligt er nep sneeuw bij de kerstmarkt in het park vlakbij het Rode Plein... en op andere locaties in het centrum. Normaal is de Russische hoofdstad met oud en nieuw bedekt met een flinke laag sneeuw... maar die lijkt voorlopig niet te vallen. Het weer nog wat sluierwolken, maar de zon komt daar van tijd tot tijd goed doorheen. Het blijft droog en het wordt vanmiddag ongeveer 4 graden. Morgen veel zon en met 5 tot 8 graden wat zachter.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 om vijf uur s morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Spaatjeot en die zegt ja, goed verkeer.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 op de linker andere, de linker hoek. andere hoek ja precies ja. en uiteindelijk is hij dus uh, terechtgekomen in het pand uh, ja. Haltestraat 14a. Ja. Ha had hij dat pand gekocht? Nee, nee, gehuurd hè? Gehuurd. Ja. En we begon natuurlijk klein hè? Want, ja, was het meteen een hele grote salon? Nee nee nee nee. Was nog geen dameszaak in hè? Nee. En was jullie het... zelf?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 kwamen vroeger voor, achter, dan kwamen er al een paar mensen. Die moesten dan naar hun werk. En dan deed mijn vader ze even scheren. Dat was nu eenmaal zo. Maar ja. het was wel gezellig. Wij gaan even naar een muziekje luisteren. Ik herinner mij een winkel.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 En natuurlijk meer dan honderd kleuren, band. Uh, luisteraars.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 Goed, Tineke, we gaan even verder, want we hadden dus uh, al een, pardon, een herenkapsalon. Die was nog niet zo groot, nee. hè, want het was maar een, een kleine zaak. Nou, in 1951 werd die uh, behoorlijk uh, uitgebreid. En hoe zijn jullie aan de dameskapsalon uh, gekomen? Dat weet ik. Een tante van jou.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 Eerste helft een, een uh, kapperszaakje gekomen voor dames. En voorbleef nog van dat mijn moeder nog daar die ja, een, een manufactuurwinkeltje had. Dus jouw moeder heeft het uh, manufactuurtje van je tante overgenomen. Ja, ja. En wie uh, ging er dan in de dameskapsalon werken? Uh, mijn moeder dan, want die deed ook een, niet haren, niet maar alles doen.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 Koby de moeder. Koby heette, heette uh, haar dochter. En uh, nou ja, die kreeg dan Koby, Maar Koby de moeder die is in de damesalon geweest. Dat is Corrie. K Juist. Ja. Dus die is in de, in de damesalon Juist, uh, ja, gaan ja. werken. Ja. Dus dan hadden ze twee zaken. En ja. ook die is later, want dat weet kan ik me nog herinneren... want als kind kwam ik natuurlijk ook bij eh, spoelde... Ja. dat er toen één hele Eén... grote zaak was. Juist. Want had je achterin dan openslaande deuren volgens mij? Ja, dat had je ook, ja. En waar kwam je dan op uit? Ach, achterin de tuin. Jullie hadden dus een tuin ja, achter het huis. Ja, een grote tuin was het hoor. Kan je wel nagaan, hè. En uh, ja, daar, daar, toen ben ik ook gaan werken...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 Dus dan uh, kwamen de dames dus, ja. en terwijl ze onder de kap zaten... Dan deed ik hun handen. Uh, dan deed jij hun handen? Ja. ja. Oh, dus dat was uh, heerlijk. Uh, ja, lekker ontspannen. Ja, dat vond ik nou wel leuk. Ja, precies. Ja. En hoe lang heb je in de zaak gewerkt? Nou, toen het, de oorlog uitbrak, toen moesten we weg. Uh, uh, jullie moesten weg uit Zandvoort uh, ja. met de oorlog. Ja, maar toen was je elf jaar, hè? Ja. En, en, en waar zat je in Zandvoort op school? School, school D. School D, ja.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 Say Christmas is near They ring out to tell the world That this is the season of cheer The sound of their singing fills the air. Oh, why can't every day be like Christmas? Why can't that feeling go on endlessly? What a wonderful world this would be. more to me than anything.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 We hebben altijd opgetreden, ook in, uh, in Monopole, hè? In Monopole? Ja, daar heb oh. ik ook een heleboel foto's van. Oh, dus je bent echt een zangeres? Ja. Nou, voor uh, mezelf dan, hè? En ook voor de... Uh, oh ja, waar je mee zong natuurlijk. Ja, precies. Ja. En, en heb je leuke operettes uh, opgevoerd ja, oh. bij de Zandvoortse Operettenvereniging? Vredeging, ja. En dan later gingen jullie naar Hailem, hè? Nee, ik ben niet naar Hailem geweest. Jij bent geweest. niet naar Hailem geweest? nee. nee. Nee. Oké, okay. nou ja. ja, goed. Maar we hadden het over de kapperszaak. Ja, maar het ja. ging er even om: ja, dat je zo gezellig uh, mee zit uh, te zingen. Zing. He, dat. Uh...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 Die ging dus uh, met zijn vader samen ja. in de herensalon Salon, werken. Ja. En jij vertelde ook dat het altijd zo'n gezellig gevoel daar was. Vertel oh, daar oh, eens wat over. over. Nou ja, ze, kwa ze kwamen al vroeg, <laughs> die mannen. En dan zei mijn vader. <coughs> uh, ik zeg maar eventjes: zijn naam Jan. Je bent Jan de... Nee, neemt u die maar, want ik blijf nog even zitten. <laughs> ze wilde gewoon nog eens weg.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 van het kindje op zijn hoofd. En dan kon hij niet draaien natuurlijk. Nou oh ja, dat vonden ze ook nog goed, die kindertjes. Ja, het was heel leuk. Er bestaat niemand meer die zo'n leuke zaak had als vroeger. In de dameskapsalon... Uh, ja. daar werkte dus de vrouw van Kees, Corrie. Ja, Corrie, ja. ja. En later ook haar uh, dochter... En mijn zuster, Ja, Lena. Ja, ja, Lena. Die werkte daar. En jij werkte er...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 Dat je alles op de hand moest doen. Dat je, no, no. Nu wordt, staat er achter in de kapsalon een grote wasmachine. en iedere keer wordt dat gevuld. No. Hè, en het wordt er weer uitgehaald Haald. en opgevouwen. Maar ja, vroeger was dat allemaal handwerk. Ja. No. Dus ja, dan had je moeder daar wel een. en vier kinderen. Dus, ja. Oh, uh, ja. En, en moest ze ook de zaak schoonmaken? Ja. Dat ja. deed.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 We oh, moet heel eind lopen. Ik weet niet meer hoe het heet, maar het was, ik ging daar met de vriendinnetjes samen en we moesten een heel eind lopen, maar dat was heel gewoon. Ja, maar wat voor school was het? Ha, een, een, een MULO, hè? Een MULO. Ok, ja. Ja. Want je zat hier in Zandvoort ook op ok, de yes, ja, ja. En was dat de MULO die uh, achter jullie huis was? Nee.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 Of was het niet, beesterkees? Nee, dat was het niet. Uh, nee, Van der Waals. Ja, Van der dat Baals. was het. Ja, Van der Waals. Ja. ja, want ik had hier uh, een paar weken geleden Nel Doornekamp. Ja. En die zat ook, uh, maar die is in Zandvoort gebleven. En die was dus bij Van der Waals thuis. Thuis, die ja, daar kregen ze les, ja. Die kregen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 Ja, dat moest natuurlijk wel, ja, hè? Ja. Dus hij had waarschijnlijk ook... Uh, in eerste instantie... Uh, spullen uit Zandvoort mee naar Amsterdam genomen? Ja, ja. Dus nou ja, dan had hij mazzel dat ja, hij toch dat... weer wat had. Ja, zeker. Hè? Want vele mensen vonden niks meer terug uh, nee, in de zaak. Nee, ja. Nou, dat was ook wat, hoor. God, wat heeft die man ook gewerkt, zeg. En dus hij zei, die Tieneke, kom even helpen, weet je wel. In Amsterdam, hè? En dan moest ik eventjes alleen maar opruimen, hoor. Voor hem, weet je wel en ja, dat deed je gewoon. Dat vond je nog leuk ook bij al die mannen. Want die mannen vonden het wel leuk als er een jong meisje kwam. Ja, dan lachten ze altijd, weet je wel. Ja, ja dat precies. was ontzettend leuk. Ook. Ja, dat was toch ook zo. Ja. We gaan nog even naar een muziekje luisteren. Nee. Jan heeft vast nog wat leuks. Sleigh bells ring, are you listening in the lane? Sight, oh, we're happy tonight. Walking in a winter on the land. Gone away. Is a bluebird here to stay? Is a new bird. He's singing a song as we go along. Walking in a winter on the land. Well, in the meadow, we can build a snowman and pretend that he is possibly brown.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 fun with until the other kid knock him down. Oh, when it snows, ain't it fun? Though your nose gets chillin', we'll frolic and play the Eskimo way, walkin'.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 Dat was ook zo. Ja? Ja. En toen deden de mannen vaak het zelf, hè? Ja. Ja, en toen kwamen de scheerapparaat... Uh, ja, ook. Ja, zeker weten. Ja. ja. Dat had je natuurlijk niet bij de damesalon. Nee. nee. Dat het was wel lekker. En uh, uh, uh, jij noemde mij een naam van een meneer die in de damesalon uh, zo'n ontzettende goede ja. kapper. Joop. Joop. Ja. En hoe heette Joop nog meer? Jij zei het net. <laughs> Joop Fink. Ja. Maar ik denk dat heel veel dames die luisteren... hem oh, nog ja. zeker zullen herinneren. Ik denk het. Ja, oudere mensen natuurlijk, hè. Dat weet ik natuurlijk niet. Nou ja, goed. Maar goed, u... uh, dat, uh, talked, ja. dat zal de jaren 50 ja. geweest zijn. God, wat een kapper was dat. Ja. Hij kon zo goed knippen. Ja. Ja. ja. Daar kwamen de mensen ook speciaal ja, dat, voor. Ja, de? nou, dh, niet. Maar voor hem ook, hè. Ja. ja. En het kan je? inzetten van... van uh, dingetjes dat, dat deden dan de anderen en hij kan dat weer op en zo nou ja het was een ja het was een kn, kn, kn, behoorlijke man weet je nog namen van andere mensen die bij jullie in de zaak hebben uh, gewerkt geven, even, ik even kijken Anja hè Anja Koper was er toen nee Anja was, staat er ook bij hoor want dat mag ik niet mag ik niet zeggen Anja Koper ja uh, nou Corrie dan hè het Maar dat weet ik niet meer hoe die van de achternaam heette. Onellie Koper staat hier. Ja. Maar Anja de Wit. Ja, da, ja, Die heeft ook bij ons gewerkt, de tijd. Ja, ja. Ja. En Ellie Seder staat hier? Ja, maar dat, dat weet ik dat weet weet niet, nee.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 Op de, die was kleermaker en die werkte toen... Van Spijkstraat. Fra, Frans Swaanstraat. Nee, nee. Van Spijkstraat. Van Spijkstraat, ja. En, uh, en toen mocht ik van... Maar ik mocht dan een uh, pakje laten maken en daar heb ik Hans leren kennen. Hans Jongbloem. Ja, weet Hans hij dus. ja, ja. Dat is dus ook alweer uh, een oh. tijd geleden. Ja, Schrikkelijk, hè?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 Simple phrase to kids from one to manage although it's been said many times many ways Merry Christmas. Je hoort het. Uh, een heerlijk melancholiek uh, liedje. Nou. Ja, van Ned King Cole. Ja, Ned King Cole. Hè? Ja, ja, ja, dat maar. Is, maar hij heeft ook zo'n heerlijke, warme Stemming. stem. Nou. Uh, ik ga nog heel even terug. Uh, nou, we hebben even gehad over jouw man. Hè, die ja? uh, kleermaker was. Wat? Uit een gezin van tien kinderen, kinderen kwam. Een fanatiek Britsje was, vertelde je net. Oh, ontzettend. Ja, ik, ja. En die. Uh, die de, waar werkte die dan? In de schuur. Bij mij in de schuur. Die had hij helemaal zo gemaakt dat dat een atelier was. Dat was een atelier aan huis? Ja. ja. En ik kwam al. Als het dan voetbal geweest was. dan stond, er, stond die. die alle, al die, die mannen van de voetbal stonden daar zo te praten. Fransmaand, dat is natuurlijk, hè?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 En die woont? Die woont nu in Noord. In Noord. Is is ook woont. getrouwd, heeft twee kindertjes. En Chris is ook getrouwd Trouwt, met Louise twee en, dames. en heeft ook twee dames. Dus ja, want jij... dat zijn al dames, hè? Ja, vier yes. kleinkinderen. Ja, heb ik, ja. Jouw vader Evert, ja. die overleed in 1970. Ja. Wat gebeurde er toen met de zaak? Nou, die bleef toen nog wel bestaan, even natuurlijk, hè? Ja. Want je kon dat niet zomaar wegdoen. Nee.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 de techniek uh, van vandaag, die was in handen van uh, Jan Kol. Jan, uh, wederom weer bedankt ja. voor uh, de gezellige muziek. Uh, Tineke, uh, uh, uh, Jong Jongbloed, Spoelder, ja. bedankt voor jouw komst hier. En ja. over alles wat je ons verteld ja. hebt over de kapperszaak en over je eigen leven. Nou, want jij gaat vanmiddag gezellig bij Chris eten. Eten? Ja. En, uh, en Luis Ja, we hebben gisteren vast een kerstdiner, ja. dus ik wens je eet smakelijk. Ja. En uh, we zien ja. elkaar ja. weer. Ja. En succes met het zingen. Ja, dank Oké, okay, dat was het. Is die uit? Ik krijg natuurlijk van Jan, maar ik ben zo met mijn gast bezig uh, dat het. Ja, het gaat zo hard, dames en heren. Ik kan het niet bijbenen. Maar het is natuurlijk aanstaande dinsdag en woensdag... is het alweer kerst. En als wij hier uh, zaterdag terug zijn... is dat alweer achter de rug. Dus ik wens u namens de redactie... en namens uh, de presentatoren... en de techniek... van uh, ZFM Oud-Zandvoort... hele gezellige... en goede... kerstdagen. En alsjeblieft niet te veel eten en drinken. Want uh, dan heeft u er alleen maar last van. Laten we het gezellig houden en tot horens.